Uiterlijk donderdag moet er een akkoord zijn, anders gaat Griekenland failliet. ProRail heeft de regels voor aanbestedingen omzeild... door de verlenging van vier onderhoudscontracten niet te melden... aan het ministerie en de Raad van Commissarissen... Blijkt uit onderzoek door Accountantsbureau PwC. De contracten waren afgesloten voor 3,5 jaar. De directie verlengde ze tot 10 jaar, maar had ze openbaar moeten aanbesteden. Staatssecretaris Mansveld neemt de zaak hoog op en schrijft aan de Kamer dat de gang van zaken niet door de beugel kan. ProHale komt met een plan om ervoor te zorgen dat aanbestedingen voortaan volgens de regels worden gedaan. Vakcentrale FNV heeft de rechtszaak gewonnen tegen thuiszorgorganisatie Verian. Verian moet de eenzijdige verlaging van de lonen met 20 tot 30 procent onmiddellijk terugdraaien. Het woordvoerder van Verian stelt dat de lonen van de thuiszorgmedewerkers niet zijn verlaagd, maar dat medewerkers een nieuwe functie hebben gekregen. In die nieuwe functie krijgen ze een lager salaris. De rechter zag dat anders. Op de A15 is een man aangehouden die 400 blikken melkpoeder in zijn bus had staan. De man van 24 uit Spijkenissen zei dat hij alleen de chauffeur was en geen idee had waar de lading vandaan kwam. De politie onderzoekt of dat klopt. De man had ook duizend Viagra-pillen bij zich. Vanwege de hoge prijzen op de Chinese markt voor melkpoeder wordt het veel gestolen in Nederlandse supermarkten. Het weer, het is nog vrij zonnig met een paar wolken. Geleidelijk daalt de temperatuur vanavond tot onder de 20 graden. Minima van 8, rond een graad of 14. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden kans op regen. Het wordt 23 tot 28 graden. S'avonds enkele buien. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Run, baby <laughs> rum pum pum Ik zeg zomerhit 2015. Wulfie en Nomar, everybody. Uh, achter de heren Wulfie en Nomar. Schuilen, lieve en Ramon. En Ramon is een liefhebber van onze koffie. Dus uh, dan weet je dat in ieder geval ook weer. En die koffie die heeft zo'n magische aantrekkingskracht... dat de, de heren Wulfie en Nomar waarschijnlijk ergens uh, in het najaar... Uh, deze studio uh, gaan betreden. Met hun uh, uh, werk wat ze gaan, uh, gaan maken. Binnenkort komt er veel meer van, uh, van hun kant af. Dit was eigenlijk slechts maar het begin. Het, het startschot, om het dan maar zo te zeggen. Zes minuten over negen. Zou direct uh, nog uh, twee nummers uh, van uh, de mensen van Krakers Eiland en de locomotives. En in dit geval is er maar één locomotive aanwezig. En dat is uh, Kim. Uh, maar goed, het, uh, de pret is er niet minder om in ieder geval. Uh, maar uh, we gaan zo direct uh, uh, nog in ieder geval ook na die twee nummers nog even met ze praten wat uh, betreft uh, de muziek... en wat er nog uh, verder op uh, stapel staat met uh, Krakers Eiland. Dus uh, dat, dat gaan we straks allemaal horen. Maar we hebben ook nog uh, muziek uh, van bijvoorbeeld deze dame... die al twee keer uh, geweest is en ergens in april zei ik van... Uh, nou een derde zou in de maak zijn. Dat uh, laat nog even op zich wachten, maar uh, ga er maar vanuit. Ik denk dat Linda nog wel een keertje bij ons langs uh, gaat komen. Dit is Lonely Blues...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 we still wander In a lonely, lonely blue Oh, Zollebol van uh, loek En uh, zij hebben zo'n beetje... eigenlijk uh, de Rotterdamse variant... van het Mooie Noten Festival gevonden. En die link uh, maak ik dan expres... want dan heb ik een mooi bruggetje. Want onze gast uh, van vorige week... Pietoe Nicolas, zoals hij voluit heet... Uh, samen met Roos en uh, Lin, uh, Louise Linsko... die hebben de Mooie Noten uh, gewonnen. Kijk naar Kim, want... Die, uh, Kim, want uh, jij kent ze een klein beetje ook, hè? Ja, ik zit met ja. die meid op school in ja. Amsterdam. Ja, uh, uh, jij wist wel wat ze konden eigenlijk ook, hè? Ja, ja, sowieso. Ik vind Pito echt een fantastische songwriter en uh, zangeres. Ja. En uh, fijne energie ook gewoon. Dus uh, het ja. klopt ook met je tweede wijze. Ja. Hoe ver ben jij met, uh, nog even met het uh, conservatorium? Want uh, het conservatorium van Amsterdam levert uh, regelmatig uh, goede muzikanten af. Uh, uh, bijvoorbeeld diezelfde Pito, waar jij het nou net over had. En, uh, en ook Marnix Dorrestein, uh, regelmatig bezoeker ook uh, in dit uh, programma met zijn werk dan. Maar is er Daan ook een, een, een bezoeker van het conservatorium in Amsterdam, of niet? Nee. Niet? Nee, hij staat wel heel erg te lachen. Ah. Ik, uh, nee, ja, wel. Hij helpt me heel vaak met een oh. dames. Oh oh, dat waar zou ik zijn zonder Daan? Ja. Ja, nou, nee, goed. Uh, maar, ja, het, is ook, het is ook heel belangrijk, denk ik, toch? Voor, uh, voor een beetje de, de, de, de, hoe noem je dat, sparren in, in dat opzicht. Tuurlijk, Ja. Absoluut. Oké, okay. um, nee, jij bent het enige locomotief hier vanavond uh, in, uh, in, de, in, de, in deze samenstelling. Want Cas uh, en uh, Sam uh, die zitten denk ik aan de andere kant van, uh, van de radio te luisteren. Cas uh, is ook een leuk verhaal, want Cas die hebben wij ooit eens een keer gesproken... toen hij nog uh, deel uitmaakte van de band Display. Ook meegedaan ooit in uh, de Rob wordt. Ja, hij heeft een Rob Akda-woord uh, verleden, Cas. Dus, uh, dus uh, ja, maar goed. Um, we, we gaan even weer uh, wat van jullie uh, mogen beluisteren, denk ik, dan uh, nu. Yes. Welke twee nummers? Dan kijk, dan kijk ik toch weer naar... Oh, gaat, Mag Daan het woord voeren, mag dit Daan keer het, of niet? Oké, okay, Daan, welke, welke, welke twee? Uh, met ons allereerste Bluegrass nummer geheel in religieuze traditie. Ja. Die heet Heavens Door, traditie. En daarna gaan we door met onze Blues Old Mississippi. Oké. Okay. Het ja, het is gewoon een eigen nummer van van Daar kan je ja, de titel is, is ooit door ook een grootheid gebruikt, maar dan heette het Knock Knock on Heavens door. En dit was gewoon heel duidelijk, gewoon een eigen manier van spelen, maar goed. De tweede die nog, uh, nog openstaat. Ja, is uh, nog altijd uh, heel fijn. Uh, ik, ik, ik zie ineens dat er ook nog een echte ouderwetse mondharmonica erbij uh, komt. En dat uh, is dan het laatste nummer van, uh, van vanavond. Uh, die je gaat horen hier van Krakenseiland en de Lokomotors Andermaal. Oh, oh, yeah. Like a fire, the one that always stays alive. Yes, and I like a fire, baby, the one that never leaves your house. Well, I would be crying, Reverend, if I knew. Old Mississippi was flowing back, I would be crying, Reverend, if I knew. Mississippi was flowing back I would be crying griffles if I knew Old Mississippi was flowing back to you oh. Was flowing back to you <laughs> mm -hmm. Yeah <laughs> <laughs> Dat laatste deden jullie om gewoon ons een beetje te plagen, denk ik, hè? Ja, dat komt niet op, uh, op ja, Oké, okay. okay, maar goed. Uh, dat waren ze de, de, de mensen van Krakerseiland en de locomotors. Straks gaan we nog even met ze praten hier uh, bij Auteur.TV. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. En een uh, van uh, daarvan is Paul Veen, of Paul Vijn, zoals je het benoemen wilt. Here's Bite. Wat ook heel erg leuk is, is uh, deze, deze fraaie band, uit, uh, deels uit Rotterdam en deels uit Denemarken. Uh, en ze luisteren oh. naar de naam Southbound. Uh, is... Southbound. Ja, ja, je bent al in Nazen een Ja, uh, yeah. Maar uh, zij hadden, zij hadden uh, ook twee weken terug hadden ze een, uh, hadden ze een album, uh, of tenminste een EP uitgebracht. Uh, en het uh, grappige is, uh, ja, dat het uh, dat, dat toch wel aardig wat, uh, <laughs> uh, wat, uh, wat reuring in de tent heeft uh, gebracht, uh, hun uh, EP-presentatie. Ik denk dat er nu iemand een blauwe arm heeft uh, gekregen. <laughs> Ik hoop het wel. <laughs> ja. Was hij het waard? Ja, was wel. Uh, ja, was het wel gebeurt wel. het nog wel eens een corrigerende tik binnen, de, binnen, het, uh, binnen het gilde van, uh, van muzikanten? Hier? Nou, als het om Joris gaat wel hoor. Oh ja? ja, ik deel zo Ben je irritante jongen, of niet? Nee, maar er moet gewoon geslaagd worden. Uh, <laughs> ik word ook graag geslaagd. Dus. Internet gek is. Het is, dus, ik, ik, ga toch niet zeggen. Ik, ik, moet toch niet het beeld krijgen dat er al een nieuwe echt in de maak is, waar, en dat beeld dat wil ik liever niet uh, zien. Ik wil gewoon. Uh, nee, nou, laat maar. Um, laat, ik het, uh, laat ik het, anders zeggen. Want uh, sinds uh, bevrijdingspop en uh, de, winna, de winst in de Rob Agda wordt, uh, is toch mijn vraag. Hoe is het nu uh, verder uh, gegaan eigenlijk uh, met, uh, met jullie in, uh, in die voorbije periode? Dus de periode nadat de wordt. wordt. Ja, dat was een, uh, het was een mooie periode. Het was natuurlijk, je krijgt veel media aandacht, dat was tof. Ja. Uh, maar we waren eigenlijk nog niet helemaal lekker bezig qua... We hadden geen website geen foto's en dingen. Uh, ja. Daar moesten we even heel snel achteraan, want dat kun je natuurlijk niet maken. Nee. Uh, tijdens de voorrondes werd er ook echt een walgelijke foto van ons gepresenteerd <lacht> op de Beamer. Dus uh, dat hebben we even recht gezegd. Ik kijk naar achteren, want uh, <lacht> ik weet dat Marcus staat te fotograferen... maar ik geloof niet dat uh, Marcus degene is die die foto heeft uh, gemaakt, hoor. Nee. Nee, nee, kijk, dat <lacht> nee, ik, uh, nee, nee. Die heeft uh, uh, alleen tijdens... Uh, ja, tijdens dat waren de... wel goede foto's, ja. Nee, ik, hoor je dat, Marcus? Het waren goede foto's hoor. Nee, maar complimenten. Ja. We hadden een eigen foto, daar zijn ze aangekomen of zo, een hele oude foto. Die hadden ze daar geprojecteerd en ja. die was ook niet op de juiste grootte, dus ik leek nog dikker. Ja. <laughs> um, maar uh, um, maar ja, goed, de, de foto's was belangrijk, de website was echt heel belangrijk, is uh, ja. gemaakt. En, uh, ja, en de EP is eigenlijk nog het allerbelangrijkste en daar gaan we binnenkort dan aan werken. Die belangrijk. oude foto van ons twee is echt wel fout. Ja? We hadden een foto, idee dat we het echt wouden doen zoals de oude bluegrass traditie. Maar al die bluegrass helden in Amerika die staan gewoon uh, ja, achter, een, uh, achter een bordje van... Uh, wat is het landschap? En die gaan dan zo mooi in de camera staan. <laughs> <laughs> Push <laughs> ja, ja, ja, ja, maar dus dat wij... hebben die Amerikanen allemaal volgens mij wel een beetje. Ze komen ermee weg op een, <laughs> een hele andere ja. manier. Ja. Dus wij hebben het ook geprobeerd, maar we zijn nu wel achter dat we er echt niet mee wegkomen. Ja. <laughs> ah, maak je toch gewoon polder bluegrass? Dat is toch, uh, toch even heel wat anders. Ja, dan Ik dan vind dat dat toch wel wel uh, eigen wat, uh, wat er bij jullie in zit. Een dus. fotoshootje in een weiland? Ja. Met een, <laughs> uh, met een, echt echte, met een echte Nederlandse koe. Ja, ik heb wel een goed weilandje nog. Uh, ja. Waar was het? Kromeniedijk? Kromeniedijk. O oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, knollendam, daar die kant uit. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, de, de website en uh, de EP, wanneer mag, mogen we die verwachten? Uh, Daan, uh, nou, de website die kan je, als je, als je nu kraakseiland.nl uh, intikt, dan heb je hem al verwacht. Ja. Dan, uh, ja, we, zeiden, we hebben hem een paar, ik uh, wow. denk twee maanden geleden, gereleased. Vlak voor vijf jaar. Het gaat nu om de, radio, de EP. Gaat over de EP dan. Oh, de EP. <laughs> EP. Oké. Okay. Wanneer nou, kunnen we die verwachten? Wanneer kunnen we die verwachten? Ja, het, hij zei de website en de EP. dus ja, nee, nee, nee. Ik doe ja, nee, nee, nee. nee, Ik, okay, nee, ik nee, doe Nee, nee. Oké, okay, dan doe ik nu een praatje ja. over de EP. De EP! Um, nou ja, de EP die gaan we waarschijnlijk in september op, uh, opnemen. Met de hulp van uh, de Rob Acta Award. We hebben een gratis dag opnemen gewoon in Studio Helmbreker. Dat is leuk. Dat is een te gekke studio waar een paar maanden geleden... Van Vels ook zijn laatste album heeft uh, opgenomen. Er wordt hier naast mij een selfie gemaakt. Dat vind ik helemaal ja. niet erg. <lacht> ik wel dat ik niet betrokken ben bij de ja. foto. Maar, uh, dus die gaan we dan in september <lacht> opnemen. Die komt waarschijnlijk uh, rond oktober, november uit. Dus... Uh, Lekker uh, vrolijke doon, met vrolijke deuntjes. Die gaan, gaan wij erin. natuurlijk uh, flink uh, hier uh, draaien ja. natuurlijk. Dat is uh, wel duidelijk. Dat ja. is de bedoeling, ja. ja dat, uh, kijk, uh, <laughs> ik bedoel, uh, mensen uit de regio moeten we natuurlijk altijd... Uh, en, ja, precies. Een streepje voor, eh, geven wat dat betreft. Gek. Maar jij, jij komt echt uit de, uit de buurt, hè? Ik ben uh, geboren en getogen in uitgeest. Ja. Toen heb ik eventjes een, uh, met Joris een uitstapje naar het uh, Verre Oosten gemaakt, naar uh -huh. Enschede. Ja. En inmiddels ben ik weer terug uh, op mijn plekje in Beverwijk op dit moment. Kijk, ja, dat is, uh, dat is de Eimond. Dat is lekker de Eimond. Ja. Dat is dichtbij. Dus dicht ja, en Kim, waar heb jij je domicilie op dit moment? Nou, ik uh, woon in Wijk en Zee. Lekker aan het strand. Hé, hey, uh, ik zag van de week, ik, ik sloeg uh, de telegraaf open. was net een mini, zo wat uh, verzopen in uh, de vanochtendroep uh, spraat. Op Vers, verzopen? Ja, er was, een, er, was een, er was een leidingje gesprongen in, in Wijkerszee. Ja, ja. Er, oh, die, die, man, die man die was al zwemmend uh, naar zijn mini toe gegaan. Dus, <laughs> dus, ja, ja. Nee, ik heb uh, geen nee, geluid in. Het is mij dat is dus uh, e best wel... Uh, uh, moeie... Oh man. Wanneer was dat? Maar <laughs> uh, ik of Gisteren of weer gisteren in Wijkerszee. Ja, toen was ik er helemaal niet. Er gebeurt weinig. De plaatselijke voetbalclub, die willen nog wel eens uitschieters doen. Dan stormt het in Wijk. Maar ik vind het wel een hele leuke plaats. Ik kom er graag. Ja, het is een super fijne plek, absoluut. Ja. Ja. En uh, lekker druk nu ook. Ja. Uh, uh, vroeger was het Vermaarde Visbak Festival, is dat er nog steeds? Visbak Festival weet ik eigenlijk niet zo goed. Volgens mij uh, er gebeurt er wel een hoop. Binnenkort mm -hmm. is weer Jutterspad en uh, allemaal andere leuke dingen. Maar, ja. uh, Smaakmarkt. Smaakmarkt. Ja. Um, maar ik weet eigenlijk niet zo goed of Visbak Festival nog is. Nou ja, was, ik kreeg regelmatig wel eens een bericht daarover... dat, dat ze daar een visbakfestival <kwijnt> hielden. En ja. dat was dan in dat grote stuk weiland... Uh, als je wijk en zee binnenkomt, leiden Dorpsweide ja, heet dorp het. Weide, ja. Ja. Um, nou, dan kom je ook uh, een beetje uit de buurt, vind ik eerlijk. Ja, dat nou, cool. vind ik eigenlijk ook wel. Mee ja, eens. Ja. Ja, dus, uh, ja. ja, helemaal goed. <lacht> nou, je bent gewoon van de streek, punt. <lacht> dus uh, en Joris, ja, uh, ik denk dat je, je komt wel, uh, je woont in Enschede, maar voor, uh, aan jouw tongval kom jij echt niet uit Enschede, denk ik. Uh, dat klopt, ik kom oorspronkelijk uit Zutphen, dat is een hele mooie, uh, mooie ja. stad, en uh, ja. daarna heb ik even beetje kijken in Amsterdam, dat was zijn op ja. zich wel lachen, drie jaartjes gethield. Ja. En uh, nu kom terecht, uh, woon ik toch echt een tijdje in Enschede, ja, daar ja. hebben uh, een leuke muziekenblading, uh, studeer ik een tijdje en dat is gewoon helemaal te gek, ik ja. voel me helemaal... Uh, Helemaal, helemaal super zo. Wat voor jurkje had je ook alweer gekocht? Dat is een zwart jurkje, denk ik. Ja, ze zwart. Hij <laughs> <laughs> uh, had een keer over dat jurkje, hij had een keer Coca-Cola Max. Uh, oh nee, ik, Pepsi ik, Max. Ik kijk, ik kijk. Oh. Stik hem naar links, maar als, als ik zo hoor... dan zou die ook niet meer staan in dat andere bandje... waar jij actief in bent, hoor. Nee, uh, nee, nee, Hij is goed maar dan met zijn stelletjes, ja. Hij hoeft alleen nog een beetje een Amerikaans accent... en dan kan erbij, denk ik, hoor. Er is ooit een keertje uh, met uh, kerstavond... Uh, ja. op het pleintje voor Café Camille in Beverwijk... is er wel een kleine kruisbestuiving geweest... <laughs> En dat was wel heel leuk. Dat was echt maar, fantastisch. Het ja. was de mooiste avond van mijn leven. Ja. Maar, uh, maar vooralsnog voor zijn daar geen plannen voor. Oké. Okay. Nou, er was natuurlijk uh, Father Joe... Hoe heet hij ook weer? Vader Joe Callahan. Ja, ik, was Joe dan, Callahan. ik speelde een keertje mee en toen was ik het kinderke Jezus. Dus dat was... GELACH <laughs> uh, Ja, als de heeft hij uh, nog. Zeg als die JP klaar is, kunnen we jullie ja. met ja, kerstavond ja, gewoon weer vragen natuurlijk. Dus dan heeft het nog zin denk ik. Ja. toch? Een ja. beetje Ja. Leg bij Joris en de kennetje. Heel be Lonely this <laughs> Christmas. Dank ja, ja, ja. je. Goed. Uh, we gaan zo direct nog even verder met jullie praten. Dit, dit, dit was een beetje... Uh, ja, dat is leuk. Een beetje gein op de radio. Moet, moet ook kunnen. Uh, only in Japan. En wie heeft daar bemoeienis mee? Ja, Marnix Dorrestein. Uh, de, de plaat is, uh, of het singeltje is uh, gemaakt. Ik heb het altijd over plaat, maar ja, dat heeft ook uh, te maken met mijn, uh, met mijn verleden. Ik uh, bedoel, uh, ik loop ook al uh, tegen de vijftig. Uh, Only in Japan is een uh, project van Valentijn Kraul Het nummer dat heet Blinded. En dat uh, ken ik ook uh, wel eens. Maar dat is een andere Blinded uh, zoals hij dat uh, gemaakt heeft. Uh, dat is de Blinded van Fabiana Dammers. Maar dit is zijn uh, versie. Het is electro van de bovenste plank. You should, you should. changing en Krakerseiland en dit is. Alternatief Ja, het is duidelijk. Ja, ja, dat is het. Dat is het wat hier even heel snel is opgenomen. Door Krakerseiland en de locomotief. Kijk naar. C'est moi. Ja, inderdaad. Locomotief. Locomotief. Locomotief. Ja. Uh, er is ook nog uh, belangrijk nieuws uh, te melden, had ik uh, begrepen. Want uh, er is ook nog iets met een Sena Pop Award, popprijs, popronde. Ja, we zijn gisteren of eergisteren benaderd om, uh, om de Sena Pop en Award uh, om daar mee te doen. Yeah. Om uh, Noord-Holland te vertegenwoordigen. Yeah. En dat is in de Melkweg op 29 augustus. En dat is hartstikke tof om daar te mogen staan. En uh, ja, daar gaan we gewoon lekker rocken. En... Uh, er, zit een, er is een wedstrijd aan verbonden. Ja. Het is gratis entree. Laten we dat eventjes niet vergeten. Dus ja, uh, ja dat is gewoon hartstikke cool. Zijn dat uh, bands die in een uh, bandcompetitie hebben meegedaan. En dat die dan een, uh, een uitnodiging krijgen van, uh, van Sena. Uh, van jongens. Jullie uh, mogen uh, jullie provincie uh, vertegenwoordigen, ja, zoiets? Dat, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de gebruikelijke manier volgens mij. En soms is het zo dat zo'n band dan niet kan of zo. En dan wordt er een uh, band gewoon uit de regio die het, die het goed doet. Ja. Wordt dan gestuurd. Ja. Dus uh, ja, ik vond het ook wel... Uh, was wel tof om te horen dat wij dat dan waren uit Noord-Holland. Aangezien ja. er op Acta Hoort natuurlijk uh, wel, wel een goede prijs is. Ja, dat, dat lijkt mij wel. Want, uh, uh, ik bedoel, Ethereal ook aan... Uh, ja! Is there is there da Daan, Daan, uh, Daniel van Brugge. Maar die, uh, die, zei, die hebben gewoon later ook nog de grote prijs van Nederland gewonnen. Dus. Bij de bands, hè? Die ja, beteten, dus. dus ik kijk jullie zo aan, maar ik zou uh, als ik jullie was gewoon ook uh, Daan maar uh, je licht opsteken. Ja, ja. grote prijs. Ja, Daan, zeg het maar. Ja, het is wel even eentje om uh, in de groep te gooien. Ja, ja, ja. gewoon uh, gaan voor het, uh, voor het grote. Dus. Uh, ja precies, alles ja. pakken wat je pakken kan. Ja precies. en uh, Kijk, je ziet waar uh, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, zo band. En weet je met wie Ethereal in die finale heeft gestaan? Met Alaska. Nou, je weet, uh, de... je weet nu hoe het uh, met Alaska is afgelopen. Die, uh, die zijn ook al uh, flink uh, doorgebroken in Nederland. Dus om maar wat te zeggen. En die hebben dan nog niet eens de grote prijs van Nederland gewonnen. Goed, uh, de Sena uh, Pop Award. NL Award. Ja. NL Award. Um, is dat dan nog uh, een van de, de hoogtepunten, de melkweg? Of? Uh, ja, dat is uh, voor nu even heel tof wat er aan zit te komen inderdaad. En uh, daarnaast hebben we nog de volgende optredens uh, overal in Nederland, uh, ik heb er, uh, uh, uh, een klein lijstje erbij. Pak uh, pakken, geef maar even door. Nee, we spelen, uh, 22 juli spelen we op het totaalfestival in Bladel, dat is voor de onze gezellige Brabant, Dat is die ja. ook wel van, van een ja. biertje hadden. Ja. Dat is trouwens een heel ander accent. Dat is gewoon Geert Wilders. Ja, inderdaad, Geert Wilders. Meneertje, koeken, Koek. Ik wil u en de vallen om u heen niet beledigen. Nee, maar ja, 18 september, Mijn Roots, Zutwe, spelen we in Nut. Ja. En dat is uh, Warnsveld eigenlijk. Ja, dat is wel tof om daar even bij te zijn als je in de buurt bent. De stad, we. Dus... Niks aan de hand. mooie nee, stadsmuur. Ja. Ja, precies. We hebben de Spanjaarden goed van langs gegeven daar. Laat dat even <laughs> duidelijk zijn. In Haarlem <laughs> hebben ze, hadden ze kenal van Aslaar, dus, uh, dus wat gaat, uh, nou, dat er gaat... nee, dat komt allemaal. En in Alkmaar begon de victorie. Dus, uh, ja, precies. We hebben gedaan wat er <laughs> konden. <laughs> <telling> <telling> <telling> Het is niet helemaal gelukt. Ja, ik heb mijn 80-jarige 80 oorlog feitenhistorie toch wel een beetje opgeleid. Ja, dat Beter dan ik. Dankzij Zut duurde die oorlog nog. 40 jaar. Ja, ze hebben zich waarschijnlijk overgegeven uh, zijn ze met z'n allen toch gewoon lekker alsjeblieft laat onze stadsmuren staan. Ja, ja. ja precies, maar ze staan er nog en verder spelen we nog uh, in het, het patronaat Jirigo aan de IJssel <laughs> zo ja. kan hij wel weer uh, ja. Ja. nee nee, even serieus nee. Voor, de, voor de mensen hier uit de buurt, we spelen ook uh, in het patronaat binnenkort op het Haarlemse heldenfestival. en ja. dat is 19 september ja. dus zet hem er lekker in ja. Ja. dat laatste is heel belangrijk want dan zitten we gewoon weer hier in de buurt ja, toch? Inderdaad. Ja. Haarlem. Patronaatje. Ja. Uh, en als ik denk aan Haarlem, de Haarlemse Helden, dan denk ik aan Joost van Hagen. Nou, dat, moet haast, uh, dat moet haast wel, want dat is een van de trekkers van de, de Haarlemse Helden. Dus, uh, maar uh, uh, Nou, dat, dat is een leuk lijstje in ieder geval. En ja. Misschien 30 oktober dan hebben jullie tijd om jullie zondvoort ja. te doen. Nee, ik heb net vandaag een optreden daarvoor gecanceld van onze andere band vandaan en mij. Dus, uh, <laughs> dus uh, Alles een, voor Zandvoort. We hebben een he? beetje een, we we een, een Americana Lampier. Festival. Dus uh, Dus ja, uh, uh, zo te horen, uh, Zoeken de mensen nog uh, wat, uh, Dus ja. Nou, je kan ons vinden op uh, www.krakerseiland.nl. Ho Hoor je dat? Amerikanen Festival, uh, Bedenkers voor de grote krocht die zandt voor 30 oktober. Gewoon naar de website en vragen. Krakers Eiland schrijft trouwens dyslectisch, dus je schrijft gewoon krakers en dan Eiland met IJ. Ja, Waarom, ja. dat weet niemand. Dat is een foutje van Joris' voorvaderen. <laughs> ja, die waren <laughs> ook wel dyslectisch. <laughs> <ja>. <laughs> hey, ik vond het leuk dat jullie geweest waren, in ieder geval. Dankjewel. En, en uh, we zijn zeer benieuwd naar, uh, naar het werk uh, wat elders verderop in dit jaar gaat verschijnen. Te gek? Ja, ik ja, ja, nog wat aan. Mag ik nog één ding doen wat ik altijd al had willen doen? Wat had je dan <laughs> willen doen? Dus de Joris toe, de Joris toe, Zandvoort Zat voor de jongens over, copy sorry, dat <much> was het. Dat klinkt zo so tof, hè? Het is de keer, het is de be... uh, the... yeah. Ja, Nou, well, uh, we, we hebben hier heel veel gekken uh, uh, rondlopen, maar uh, er is ooit hier eens een uh, wethouder of een raadslid uh, geweest die zegt. En hier zitten alle gekken in de raad. Dat, uh, <laughs> <muchselen> dat was uh, <muchselen> is origineel gebeurd, dus, maar goed. Jongens, dank jullie wel. Ja, en graag, uh, en graag uh, tot een andere keer. Uh, dat waren uh, Krakers Eiland en De Locomotives. Uh, hier bij Alternative FM. Straks geen Charlotte Duif, maar wel Willem Bruist. Ja. Yeah. Die heeft, uh, wat dat er gaat, uh, ook weer uh, heel wat, uh, wat dingen uh, bij zich. En wat hij precies gaat doen, dat, uh, dat gaan we zelf uh, meebeleven tussen 10 en 12. Dit is zeer bekend. Dit is Uberich. And uniform child You say you want to grow old with me But I just want to stay young. is het Uniform Child van uh, Ubrig En deze is de laatste voor uh, vandaag. En dat is uh, Rogi Pelgrim met Won't Back. Straks dus veel plezier met Willem en tussen Emma Vloed. Dag. bye necessary walls of stone and if going back there would be worth it you would give it a shot but a shot